Jeroen van Kamp met het CNW-journaal. Door bosbranden ten oosten van de stad Huelva in het zuiden van Spanje... zijn vandaag zeker duizend mensen geëvacueerd. Inmiddels wordt ook een nationaal park bedreigd door de vuurzee. Volgens lokale media zijn onder de geëvacueerde veel vakantiegangers... die logeerden in hotels en op campings in de omgeving. De gasten worden onder meer opgevangen in sporthallen. De brand brak gisteravond uit in een bos met veel naaldbomen. De Spaanse autoriteiten vermoeden dat de brand is aangestoken.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 Een 27-jarige dronken man heeft vanavond op de A15 bij Papendrecht veel gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakt. Eerst hinderde hij andere weggebruikers en vervolgens ramde hij een politieauto. De man uit Polen viel bij medeweggebruikers op door zijn asociale rijgedrag. Zo reed hij gevaarlijk dicht op passerende auto's. Agenten wachten hem op, maar de bestuurder negeerde alles top en volgtekens. Hij ging naast de politieauto rijden en ramde het voertuig. De agenten bleven ongedeerd, maar de man kwam tot stilstand tegen de vangrail... waarna die kon worden aangehouden. En bij een ongeluk op de A2, ter hoogte van Maasbracht... zijn vijf mensen gewond geraakt, van wie drie ernstig. Er waren een auto en twee motoren betrokken bij het ongeluk. In de auto zaten een man en een kind, ze raakten allebei zwaar gewond... en ook de motorrijders, twee bestuurders en een passagier... raakten gewond, van wie eentje ernstig. Vanwege het ongeluk is de A2 richting Maastricht... tussen Gatem en sint Joost een paar uur lang dicht geweest.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 Reis nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Heer volgeldt, toont u ons uw liefde, uw naam. Is wat is dat? Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Zal toch mijn ziel uw blijven zingen, tienduizend jaren tot in. Meer passie dan ooit. o mijn ziel, verheerlijk zijn Hij.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 Schoonheid van sterren.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 met u dichtbij Ik ben van u En nu van mij De diepste zee is vol